De politie heeft na een wilde achtervolging in Tolen in Zeeland... een Fransman van 27 opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, het witwassen van geld... en roekeloos rijgedrag. Hij reed gisteren hard weg toen de politie hem in Bergen op Zoom wilde controleren. Bij een botsing verloor hij een van zijn wielen... maar hij wist met zijn drie overgebleven wielen weg te rijden. Later vond de politie zijn lege auto op een parkeerplaats in Tolen. De man werd bij een benzinestation opgepakt. Door een uitslaande brand in een veestal in het Noord-Hollandse plaatsje Zwaagdijk-Oost... zijn meer dan twintig kalveren omgekomen. Het aantal kan nog oplopen als de afgebrande stal weer toegankelijk is. De brandweer slaagde erin om samen met buren zo'n 85 koeien en kalveren... levend uit de brandende stal te halen. Die zijn ondergebracht bij boeren in de buurt. Op de WK Indoor heeft Nadine Visser verrassend brons gewonnen op de 60 meter horde. De eerste en tweede plek waren voor Amerikanen. Ook Sy van Hassan kwam vanavond in actie. Ze verdedigde haar wereldtitel op de 1500 meter... maar moest genoegen nemen met brons. Donderdag won ze nog zilver op de 3000 meter.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 Het weer, de temperatuur ligt vannacht tussen de 0 en min 5 graden. Op de weg kan het glad zijn. Morgen gaat het weer dooien, bijna overal droog, af en toe zon en 3 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 verkiezing heb je ze wel. Politieke gelukzoekers die weinig van belang hebben gepresteerd, toch een plekje op een kieslijst weten te ritselen en nog voor ze één voet in de echte politiek hebben gezet moeten wegens ophef, schandaaltjes of wanprestatie. Bij het Forum voor Democratie, een partij die meedenkt naar een plekje in de gemeenteraad van Amsterdam, is vandaag iemand gesneuveld die meent dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. Heel even was het groot nieuws. Morgen zal hij alweer vergeten zijn, verdwenen... als het ijs op het slootje waarop mijn kinderen vanochtend nog schaatsten. Goedenavond en welkom bij het Oog. Morgen kiest Italië en alles lijkt mogelijk. Straks hebben we dan ook een gesprek over het verdriet van de sociaaldemocraten. Jawel, ook daar. En over de mogelijke terugkeer van, jawel, daar is hij weer, Silvio Berlusconi. En over 2,5 weken kiezen wij in de meeste gemeenten... ook nieuwe volksvertegenwoordigers. Vanavond een gesprek met drie van hen over armoede in de stad... en wat je daaraan kan doen als gemeentebestuurder... in Heerlen, in Schiedam of in Den Helder. Verder schatten we de kansen in van Johnny Greenwood... de gitarist van Radiohead. Hij is genomineerd voor een Oscar voor de beste filmmuziek... maar gaat hij hem ook winnen? Dat straks. Nu eerst het nieuws. Zaterdag 3 maart... Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur begint ook de campagne voor het referendum over de nieuwe inlichtingenwet. AIVD-baas Rob Berthoulet zegt dat de wet de inlichtingendiensten wapent tegen de dreigingen van deze tijd. Dat is voor ons heel belangrijk, omdat we daarmee beter in staat zijn om de moderne risico's om die tijdig te onderkennen en daarmee maatregelen te kunnen laten nemen. Critici denken juist dat de wet de privacy in gevaar brengt. Met deze wet schuiven we weer een stukje verder op... naar een overheid die heel dicht bij ons komt. Bertolet heeft begrip voor de bezorgdheid over de privacy... maar denkt dat de wet voldoende remmen zet... op het vergaren van informatie door de diensten. Ik begrijp de zorgen om de privacy. Uh, dat heeft de wetgever ook begrepen. Uh, in de wet zijn een aantal dingen die wij mogen doen... die wij ook kunnen doen, maar tegelijkertijd worden er heel erg strakke beperkingen gesteld aan wanneer we dat kunnen doen. Op het partijcongres van D66 werd ook nog eens gesproken over het referendum. En dan vooral over de afschaffing ervan. D66-leider Alexander Pechtold hoort veel kritiek op het besluit van zijn partij... om de afschaffing te steunen. We zijn goed op weg. Maar ik besef dat je daar de afgelopen weken misschien ook anders over kon denken. Ik heb veel gehoord over het fenomeen referendum. Kritiek gehoord ook van de jongere afdeling van D66. Ja, daar zijn wij als jonge democraten niet blij mee, zeker als er geen alternatief tegenover staat. Maar wat niet is, kan nog komen. Pechtold zegt in ieder geval dat hij nog wel wat ziet in een correctief referendum in plaats van de afgeschafte raadgevende variant. D66 is groot voorstander van het correctief referendum, wat je echt in de grondwet moet regelen. Dat proberen we nog steeds. Maar ja, daar kregen we ook bij GroenLinks en PvdA niet de handen op elkaar. Hiernaast Ramota de nummer twee van Forum voor Democratie... bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, trekt zich terug. Hij doet dat nadat hij opnieuw in opspraak is geraakt... over verbanden die hij legt tussen ras, intelligentie... en nu in een gelekt WhatsApp-gesprek ook seksuele geaardheid. Eerder in een debat in de Bali verdedigde Baudet zijn nummer twee nog. Dat heeft hij niet gezegd. Hij is daar. Janus yes, komt op het podium op deze leugens, deze laster, deze eindeloze flauwekul. Okay, okay. In één keer recht. Oké, okay. okay. okay. nooit gezien. Meneer, okay. Kijk, nu. Ik de view terug. Okay. Okay. Nee, okay. Ramot Harsing zegt nu dat hij terugtreedt omdat hij zijn partij niet verder wil belasten met de commotie over zijn uitspraken. Staatssecretaris Knops vindt dat tegenstanders van Zwarte Piet... en historische figuren als Jan Pieters van Koen... een te groot podium krijgen. Mijn bezwaar is dat er nu letterlijk beelden worden weggehaald. Dat er een stuk van de geschiedenis moet worden uitgepoetst. Dat je bepaalde dingen niet meer mag doen. Dat je geen cowboy of indianenfeestjes mag organiseren. Dat is eigenlijk te gek voor woorden dat we het daarover moeten hebben. Volgens Knops geven dit soort tradities juist houvast. Ik ben tegen elke ongelijkheid. Ik vind dat discriminatie hard moet worden aangepakt. Maar blijf af van onze tradities. Internationale media keken vandaag naar Amsterdam, waar op de grachten kon worden geschaatst. Fans des wintersports komen gerade in Amsterdam vol op ihre kosten. Zugefrorene kanalen hebben namelijk de Nederlandse hoofdstad tot Mekka des slitschoelaufens verwandeld. Dat kon voor het laatst in 2012, dus is het ook voor Nederlanders best bijzonder. Het gebeurt niet zo vaak, dus veel. Kids, Lot of Family Go ice in de Kanal Amsterdam. It's pretty special. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En op zaterdag op zondag komt er geen krant op de mat of op de iPad. En daarom nemen we op zaterdagavond altijd een kijkje over de grens. Deze keer gaan we naar Griekenland met Bruno Terzage. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het grote nieuws in Griekenland op dit moment? Het grote nieuws is dat uh, gisteren. Uh, twee Griekse soldaten op Turks grondgebied zijn aangetroffen. Ze hadden de rivier de Evros overgestoken. Dat is de rivier die de, beide landen van elkaar scheidt in het noordoosten van uh, Griekenland. En ze zijn opgepakt door de Turkse troepen. En uh, vandaag is duidelijk geworden dat ze worden beschuldigd van spionage. Maar waar dat is een waar beetje ook, vreemd? Waar is ze wel aan het spioneren dan? Um, ze waren foto's aan het nemen, maar uh, naar eigen zeggen dachten ze dat ze nog steeds in Griekenland waren. En dat ze de sporen hadden gevolgd van vluchtelingen die proberen de grens over te steken. Dat gebeurt nog steeds uh, en uh, nog heel regelmatig ook. Um, en het is dus uh, ja, een beetje afwachten wat de rechtbank in Turkije gaat zeggen op maandag. Uh, maar de hele zaak wordt een beetje in verband gebracht met iets anders. Namelijk uh, sinds juli 2016 zijn er in Griekenland acht Turkse officiers aangekomen. Die zijn toen gevlucht met een uh, helikopter... na de mislukte koe tegen Erdogan. Uh, Erdogan heeft hen ervan uh, beschuldigd... dat zij deelgenomen hadden aan die koe. En die acht Turkse officiers... die hebben asiel aangevraagd in Griekenland. Iets wat ze nog niet hebben gekregen. En nou is het een beetje afwachten... of hier uh, misschien pasmunt gaat moeten worden betaald. Uh, dus die uh, acht Turkse officiers tegen die twee... De Griekse soldaten, dus dat zullen we in de loop van uh, de komende week wellicht uh, te weten komen. Nou, dus die soldaten worden pion in een politiek spel tussen uh, Turkije en Griekenland. Uh, dat is in ieder geval de vrees, ja. Staat er ook nog iets uh, leuks in de kranten of is het allemaal kommer en kwel? Nou, er is natuurlijk wel veel kommer en kwel in Griekenland, maar er is toch ook wel een beetje pracht en praal. Namelijk um, Binnenkort worden de Oscars uitgereikt, zoals je daarnet al zei. En um, de Oscar-genomineerden uh, krijgen dit jaar voor het eerst een soort pakketje ter waarde van ongeveer 100.000 dollar in de handen gedrukt. En in dat pakket, dat wordt uitgereikt door een uh, marketingbedrijf dat heet Distinctive Assets. Dat pakket dat heet trouwens Everyone Wins. Uh, dus ook degene die uh, de Oscar niet winnen. Nou, in dat pakket zit een uh, verblijf in een vijfsterrenhotel. In Griekenland, in Noord-Griekenland, in de streek Galkidiki... in het hotel Avaton Luxury Villas Resort. En in mei verwachten ze daar al op zijn minst... Um, Denzel Washington, Meryl Streep, Daniel Day-Lewis... en wellicht nog een paar andere uh, bekenden. Nou, dat is mooie marketing voor Griekenland. Absoluut. Dankjewel, Bruno Tersago, in Griekenland. Deze onderwerpen uitgebreid in de Griekse media. Baby, baby, Arita Franklin, since you've been gone. En ik zei het al, morgen kiest Italië een nieuw parlement. En het kan alle kanten op, want in Italië mag al twee weken niet meer gepeild worden. Dus we weten het gewoon niet. In de studio zit Marika Viano, welkom. Hello. U bent journalist voor verschillende Italiaanse media in Nederland. En heeft u zelf ook al gestemd? Ja, als Italiaanse in het buitenland uh, mag je stemmen in, per post. En uh, vandaag toevallig zijn alle, de eerste posten vanuit de verschillende ambassades naar Rome aangekomen. Ja. En die worden pas uh, natuurlijk uh, morgenavond opgemaakt. Ja. Vier miljoen Italianen in het buitenland hebben dus tenminste wie, er, uh, wie het recht heeft uh, om dat te doen, heeft dat al gedaan. En de strijd, dus laten we even het, het strijdtoneel schetsen... dat gaat dus tussen de huidige regering, centrum-linkse regering... we hebben het rechtse blok van Forza Italia en de Lega Noord... en dan hebben we apart nog de vijfsterrenbeweging... van Pepe Grillo, activist en uh, acteur. Hoe, hoe spannend is het tussen die uh, drie blokken? En hoe, hoe, hoe is de stemming nu? Het is, het is heel spannend, vooral ook omdat er een nieuwe kieswet is... Niemand heeft volgens deze, deze wet gestemd. Dus er is, uh, je, je gaat dus voor de Tweede Kamer, voor het, uh, voor het Senaat stemmen... maar met twee systemen die bij elkaar zijn. Dus uh, twee derde van de stemmen zijn... Proportioneel en een derde is dus voor meerderheid. Dus dus de, het is een heel ingewikkeld systeem. Het is een heel ingewikkeld systeem waarmee je ook fouten kunt maken bij het, want, uh, bij het uh, zeg maar, je, je stem te geven. Dus dat maakt het ook spannend. De andere aspecten zijn uh, dat er de zwevende kiezers uh, zeer bepalend zullen zijn. Een derde van de 47 miljoen Italianen die mogen stemmen, morgen, heeft nog geen beslissing genomen. Of iets nog aan het nadenken en dat zal zeer bepalend zijn voor het voor de uitslag. Ja, want we hebben, nou ja, ik noemde het al die drie partijen. Laten we eens even één een voor één langslopen. Als je naar nou kijkt naar de sociaaldemocraten. Um, hoe hebben die het er nu van afgebracht? Die hebben geregeerd de laatste jaren. Maar goed, gisteren waren ze was er ja de de leider van van Partito Democratico uh, en uh, uh, dus heeft gezegd dat vanaf het moment dat hij dus premier was in februari 2014. Totdat, hij, totdat vandaag dat hij niet meer premier is. Omdat hij uitgestapt is. Omdat het referendum ja. vorig jaar niet gehaald heeft. Heeft gezegd dat het dus helemaal mooie positieve dingen. Vanuit de maatschappij, financieel. Dus het binnenlandse product is omhoog gegaan. Vier punten. De, de productie en de export ze zijn omhoog gegaan, 17% meer export, allerlei nou, fantastische verhalen, ook meer mensen aan de macht, meer uh, nou, mensen aan het meer werk, aan het ja. werk. Uh, dus uh, ze, ze praten over een miljoen mensen die meer aan het werk zijn, dus dat is ook een oude motto van Berlusconi. Maar goed, in, in zijn visie heeft, uh, heeft uh, zeg maar de, de, zijn partij dus in Italië in heel veel grote problemen en nu Gaat het beter. Dat is zijn visie. Dus zou het heel goed moeten gaan met de Sociaaldemocraten in de peilingen of in de populariteit? En toch gaat het niet zo super goed. Ja, Tot twee weken geleden uh, waren de peilingen. Dus uh, toen Renzi aan de macht kwam, had uh, uh, dus, uh, Centrum uh, links uh, 40% van de stemmen. En nu zou het uh, zweven tussen 22 en, en, en, en 28 okay. ongeveer. En de, de Vijf Sterrenbeweging, dat is de grootste partij uh, ja. in in. in stemmen sympathisanten. Ze leveren burgemeesters in grote steden, Rome, Turijn, uh, en hun optreden de laatste jaren. Hoe wordt daarover geoordeeld? Het is, het is, uh, ja, het is niet zo makkelijk om alleen maar een, een hierover te praten, over een aspect, want natuurlijk uh, ja, Virginia Raggi, dus de, de vrouwelijke burgemeester van Rome, heeft er heel veel problemen met, uh, gehad uh, met corruptieschandalen, die kwamen aan, ja, voordat zij kwam aan de maar toch. Die hebben zeer beïnvloed aan, aan, aan doen. En, en Rome is natuurlijk een, een, ja, met zes miljoen inwoners een heel ingewikkelde zaak. Um, dus uh, in kleinere gemeenten, waar uh, Cinque Stelle uh, vijfsterrenbeweging aan de macht is geweest, zijn er positieve geluiden daarover. Maar meestal uh, wordt gezegd dat zij geen ervaring hebben, dat zij niet de politieke cultuur hebben om uh, uh, Italië, in Italië te kunnen regeren. En het, het rechtse blok voor het Italië, de Lega. En Noord. Wat zijn We hun? moeten niet vergeten dat daarbij is er ook een, een, een groep die het die heet Fratelli d'Italia. Dus uh, ja, gebroeders van Italië. Uh, die uh, absoluut uh, populist en extreem rechts is. En die was ook rond 5 En die is ook heel bepalend voor uh, zeg maar, uh, de meest populistische. En, ja, ze hebben dus uh, symbolen van uh, ex-fascisten ook op hun uh, uh, stembiljet. Dus uh, die zijn ook heel belangrijk. Want ze zeggen, nou, nah, Italië moet voor Italiaan. En, en niet al deze migranten in ons land en al, allemaal van dat soort dingen. En zorgen die er bijvoorbeeld voor dat ook Forza Italië en Lega Noord... extremer moeten worden om hun ook wind uit de zeilen te nemen? Maar Dat is natuurlijk maar de vraag, want uh, ja, Berlusconi heeft gekozen om uh, in ieder geval Nord die ook heel extremist is, en, en die zit in het Europese parlement bij Le Pen bijvoorbeeld, uh, en uh, ja, Fratelli d'Italia bij Orbán. Uh, dus uh, het, is, het is natuurlijk ook de vraag van wat zal betekenen als hij echt, theoretisch aan de macht zullen komen. Want ook in 1994 was Berlusconi aan de macht met Lega Noord... en toen is een coalitie na een aantal maanden gestrand. Uh, over een aantal uh, aspecten uh, die wij nu niet gaan bespreken. Maar er zijn grote verschillen tussen, zeg maar, de goede neogolistische aspect van Berlusconi en Lega Nord en Fratelli d'Italia. Ja. Nou is immigratie een, een groot thema, wat met name ook in die rechtse hoek veel, veel kiezers trekt. Um, hoe hoe uh, problematisch is dat uh, nu? De discussie over migratie en integratie in Italië? Het is, het is, een, uh, het is een thema die uh, zeker ook door de media wordt uh, gebruikt. Want er zijn ook uh, nou, wat criminaliteit... grote en kleine criminaliteit in de grote steden... Is, wordt natuurlijk toegeschreven aan uh, migranten. Terwijl ook natuurlijk problemen uh, voor de migranten ook al waren. Maar natuurlijk uh, heel veel... Uh, Criminaliteit die uh, relatief is aan uh, drugs gebruikt en uh, drugshandel, vooral in de grote steden. En ook, mm, uh, nou goed, de laatste tijd ook een meisje dat werd vermoord uh, door die drugsdealer uit Nigeria, wordt natuurlijk gebruikt als extreme problemen. Ja. En toen heeft uh, dus iemand van rechts uh, is, uh, op migranten gaan schieten mm, een paar dagen na, nadat uh, aan, uh, dat meisje vermoord werd. Dus het, het zijn de extreme zijn echt uh, uh, voelbaar. Uh, en dan wordt er natuurlijk ook uh, het ik, ik thema van migratie gebruikt. Ja, ik, ik ga even naar uh, schrijfster Rosita Steenbeek. Die hebben we aan de telefoon uh, vanuit Rome. Goedenavond, mevrouw Steenbeek. Goedenavond, uh, mevrouw Steenbeek. Goedenavond, misschien zegt u dat. We hebben een recitus, ik niet aan de lijn. Ik ga, ik ga even door uh, met u. U zegt, nou ja, goed, immigranten dus, uh, worden wel gebruikt als een stok om mee te slaan, of als, als een belangrijk uh, thema. Um, hoe, hoe, um, um, um, hoe, hoe zit dat bij de andere blokken? Is daar immigratie ook wel echt het thema, of zijn er. Veel belangrijkere andere thema's. Nou, andere thema's die belangrijk zijn, zijn is natuurlijk de, de enorme werkloosheid onder uh, jonge mensen. Mm -hmm. Dus één op, uh, op de drie jongeren is werkloos. En, uh, en op een gegeven moment uh, zijn, is er een groep, uh, een, grote deel van, uh, een groot deel van deze jongeren, die geen werk kan vinden, gaat ook niet meer studeren en ze komen niet meer aan de bak. En er is natuurlijk ook de grote discussie van de Italianen, die jonge Italianen die uh, naar het buitenland gaan. Okay. Dus, uh, Duizend uh, mensen gaan uh, per jaar gaan weg uit Italië. Drie kwart daarvan zijn uh, jongeren onder de dertig. De Oké, okay, dus dat is ook nog een ook groot probleem. We hebben inmiddels contact met uh, Rosita Steenbeek. Goedenavond, mevrouw Steenbeek. Ja, goedenavond. Buonasera. Ja, dus buonasera. Fijn dat we u toch nog <laughs> even aan de lijn hebben. Ja, ik uh, had het net hier in de studio met uh, Marika Viano... over uh, de immigratie als uh, als thema, als verkiezingsthema. Uh, u bent de uh, afgelopen periode uh, veel geweest... in een aantal vluchtelingen- en opvangcentra. Uh, wat is uw indruk um, over de immigratie... en de, de vluchtelingenopvang momenteel in uh, Italië? En nou ja, het, het is natuurlijk wel heel erg gebruikt in de campagne. De angst voor de immigratie. Uh, dat viel me op. Hè. Er wordt gesproken over invasie en ze pikken onze banen en onze huizen. Uh, maar er wordt minder gesproken over de verschrikkelijke corruptie... waarvan sprake is in, in de opvang. Hoe bedoelt die corruptie heb, in de opvang? Uh, nou, de Italianen die verdienen er heel veel aan. Aan de opvang van vluchtelingen? Ja, ja. Ja, want er zijn allerlei ondernemers die zomaar een, een opvang kunnen beginnen. En de Italianen, die, en dat wordt dus in de verkiezingscampagne uitgebuit, die zeggen: ja, wij zijn heel arm en er gaat 35 euro per dag naar de migranten. Maar die 35 euro die gaat naar de opvang. En, en die migranten hebben maar recht op 2,50. Maar die 35 euro, die komt van de overheid? Dat, is dat een, die komt van de overheid. Een overheidssubsidie. Dus als je een slimme ondernemer bent, dan kun je 35 euro subsidie krijgen voor de opvang van een vluchteling. Maar de opvang ja. kost je maar een paar euro. Nou, als je het slecht doet wel. Ze moeten eigenlijk voor alles zorgen. Dus bedden goed en kleren en eten en een douche, Maar vaak gebeurt dat niet. En dan ontstaan er wanhopige situaties en veel te veel mensen in een opvang. En intussen worden de, de ondernemers daar heel rijk van. Maar dat zal niet de bedoeling zijn van die overheidssubsidie. Dat, dat, dat zal niet een legale weg zijn, Nee nee nee, nee, nee. Daarom zou het voor de, door de staat georganiseerd moeten worden. Maar dit zijn allemaal privé-ondernemers. Maar het staatsgeld gaat wel naar die privé-ondernemers. Oké. Okay. Dus het is een, een, een, een corrupte business... Het is een behoorlijk corrupte business geworden. En natuurlijk afgezien van het feit dat heel veel van die vluchtelingen en migranten... op de velden werken, in, in uh, tomatenpluk bijvoorbeeld. En, en uh, oudere zorg. Wordt er dus ook op deze manier heel veel aan hen verdiend. Ja, nou, u, u woont al heel lang in Italië, hè? In, in, in Rome. Wat, wat is uw algemene indruk over hoe het gaat met het land? Hè? U noemt dit, de corruptie, die... Um, in, in verschillende sectoren... maar in zijn algemeenheid? Um, nou, het gaat wel wat slechter... heb ik de indruk. Er zijn veel meer bedelaars op straat. Mensen zijn somberder. De jeugd is somber. Als ze horen dat ik uit Nederland kom... dan beginnen ze helemaal te stralen. Van, oh, wat ben jij uh, uh, gelukkig. Er is natuurlijk een enorme werkeloosheid... hier ook onder jongeren. Uh, ja, uh, somber. Somber en ja, daardoor misschien ook wel wat minder sociaal, materialistischer geworden. Dat is misschien ook wel slechte invloed geweest van al die kabinetten bij de Sconi, Dat het heel erg uh, om de materie ging en, en, en aan jezelf denken. Dus het staat er niet goed voor. Dank u, Rosita Sembe. Ik Hartelijk dank. Ik wil nog even terug naar Marie Caviano. Um, Rosita noemde net zijn naam al Berlusconi. Silvio Berlusconi is bezig aan een comeback in de politiek. Hij leider van Forza Italia, mag nu nog geen politieke functie aannemen omdat hij is veroordeeld. Hoe verklaart u zijn nieuwe succes? Maar, uh, natuurlijk, als je, als je naar hem luistert... Uh, is hij uh, iemand die wel bespraakt is... en dat altijd uh, de juiste toon uh, kan vinden. En uh, ja, altijd de neiging uh, van Italianen... om een, uh, om een uh, salvatore te hebben, de redder, uh, te, uh, dat, dat telt. Plus het feit dat sommige mensen niet zo goed geëquipeerd zijn... om, om uh, goed te analyseren wat hij bijvoorbeeld met de vlakstaks uh, be bedoelt... En, hij, hij zegt, nou, jullie zullen veel minder uh, uh, betalen aan belasting. Uh, ja, alles zal beter gaan. Vandaag, uh, dat is een dag voor, uh, om na te denken. Niemand mag uh, praten van de politici. Heeft hij toch zich niet aan gehouden. En hij is naar Napels gegaan. Dat, dat is natuurlijk ook een beetje uh, de groepering waar uh, beweging, beweging vijf sterren uh, uh, heel sterk is. En heeft weer uh, de mensen aangesproken. Uh, en hij is dus... Want er is dus uh, de, kerk, uh, de kerkstal hè, de, uh, voor de kerst. De kerststal uh, hebben ze dus ook van hem gemaakt. Uh, zoals okay, de heren. van Berlusconi. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, dus, dus, uh, dus hij heeft nog mensen aangesproken zal dat ze voor hem doen. moeten stemmen en zo. Dus het is, het is gewoon um, niet. Voor Nederlanders is het heel moeilijk te, te snappen... hoe kan dat nou, dat hij na zoveel jaren of zoveel schandalen, weer uh, mensen okay. zo kan aantrekken. Maar het is uh, een beetje wat, uh, ja, de tegenstrijdigheid van de Italianen soms. Dank u wel. Hartelijk dank, Marika Viano En in Rome nogmaals San Crosita Steenbeek. Buonasera. Thinking too far ahead But now it's gone while well, you say it You're not perfect But I'm no perfectionist When I come home at twelve in my shoes One in my bra The one I kept for you Seeds, seeds They spin and twist us in the streets on huh? shiny days, like they wanna tell me something, but I'm in a hurry and I pretend I don't see these seeds. And before you know, it's a tree. U hoort de seats van Room 11. Het is de eerste zaterdag van de maand en dat betekent dat het tijd is voor de politieke column van Patrick Nederkorn. Patrick Nederkorn. In een gesprek over zijn nieuwe boek Gemeenten in de Genen... sprak historicus Geert en Waling zich uit... tegen het doorgeschoten managementdenken in de lokale politiek. Een gemeenteraad is ook, een, net zoals een parlement... is ook gewoon een plek waar meningen moeten botsen. Politiek is strijd. Juist, politiek is strijd. Maar je ziet in Nederland vaak dat de energie gaat... naar het voorkomen van een strijd. Denk aan burgemeesters die al voor de verkiezingen... met alle lijsttrekkers een bestuursakkoord willen sluiten... of aan politici die alles alleen maar zakelijk bekijken. Het is heel praktisch... Uh, ik ben sowieso ik ben een, een pragmatisch mens. Hij wordt stress the practical part. Ja, en ook in de verkiezingscampagne is er vrees voor strijd. Dat zie je al aan die voorgedrukte verkiezingsborden, want anders... oh jee. En je krijgt gewoon een plakoorlog. Precies, je krijgt gewoon een plakoorlog. En zelfs, en daar wil ik het vandaag over hebben... als er een strijd georganiseerd wordt... doen we er alles aan om strijd daarover te voorkomen. Wil iemand nog, want dit zijn de, de balletjes waarmee we de loting gaan verrichten... daar nog even naar kijken... Of... Ja, de NOS is zo bang voor gedoe over de opzet van hun verkiezingsdebatten... dat ze een heuse loting hebben georganiseerd. Inclusief schaaltjes van de blokker, geverfde balletjes, scheidsrechters... en een chef van de Haagse redactie die had geoefend op zijn FIFA-looks. Ja, mocht er een moment zijn tijdens de loting dat jullie willen ingrijpen... doe dat vooral. Ja, natuurlijk. Nu stop met die onzin. Kappen niet met je hand dat schaaltje in. En dat is in dit geval... De ChristenUnie Kijk, bij het spits af. Ja, en die leg ik dan hier neer. Ja, dit werd dus echt uitgezonden, Sheila. Compleet met duiding en nabeschouwing. Nou, Joost, wat is jouw analyse van deze nou, eerste... Nou, dat, dat lijkt me een prachtige eerste affiche. prachtige opstelling. Het ontbrak alleen nog aan de wat gaat er door je heen vraag. En natuurlijk, misschien wordt dit debat wel een mooie wedstrijd... maar mijn vraag is hoe bang moeten we zijn voor een beetje emotie... en een beetje discussie op weg daar naartoe? Geert en Waling zegt niet dat politici continu in de clinch moeten liggen... maar als de botsing van waarden en ideeën tot een paar minuten debat beperkt wordt... dan vrees ik dat de politieke strijd één slachtoffer kent... en dat is de inhoud. Dank je wel, Patrick. U heeft ze vandaag vast zien kleumen in de koude kandidaten voor de gemeenteraden. Ze staan weer te flyeren in de aanloop naar de raadsverkiezingen... en door alle decentralisatie zijn het inmiddels machtige mensen geworden. Vanavond kijken we naar gemeenten met arme inwoners... inwoners met een laag inkomen... en wat de raad daarin kan betekenen. En dat doe ik met uh, Pieter Kos... wethouder van en lijsttrekker voor de Stadspartij Den Helder... met Jolande Klaasens. Zij is nummer drie van de SP in Heerlen. En met Onno Spek, fractievoorzitter... en lijsttrekker van de VVD Schiedam. Goedenavond, alle drie. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ik wil beginnen met uh, Pieter Kos uh, uit Den Helder... Um, alle drie deze gemeenten, Den Helderschiedam um, en Heerles... staan in de top 10 van armste gemeenten van Nederland, armste inwoners. Uh, wat betekent dat voor een gemeente? Nou, Den Helder is eh, eigenlijk al sinds de val van de muur... en het einde van de Koude Oorlog sterk op achterstand gezet... doordat de marine ontzettend inkromp. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel mensen elders op zoek moesten naar werk. En eh, ja, wie er dan achter blijft, is meestal wat minder kansrijk. Gaat eh, voor zijn inkomen ook op de overheid leunen. Nou, we weten ook dat daar vaak armoede uit voortkomt. En armoede is helaas ook vaak erfelijk gebleken. Dus ook kinderen hebben daar dan last van. Dat betekent dat je als overheid echt zes stappen harder... Moet moet om te zorgen dat je daar naar die mensen weer perspectief biedt. En Jolande Klaas is in, in Heerlen eh, ook, ook ar veel armoedeproblematiek. Kunt u dat voor uw, voor uw gemeente wat concreter maken? Wat voor problemen zijn er in Heerlen groter omdat de inwoners armer zijn? Nou, het verhaal wat meneer Kos vertelt herken ik ook wel. Bij ons is dat uh, gebeurd na de mijnsluiting, toen er heel veel werkgelegenheid wegviel. En veel laag opgeleide mensen met name niet meer uh, aan het werk kwamen. En dat heeft uh, geleid tot grote armoede, grote achterstanden die we nog steeds moeten inlopen. Um, Mensen zijn relatief ongezonder in deze regio en leven korter. Dus al die sociaal-economische achterstanden, die moeten wij, uh, moeten wij nog wegwerken. En een aspect van de VVD uit Schiedam. Ja. Schiedam ligt natuurlijk niet in zo'n gebied waar werkgelegenheid is weggevallen... omdat er één grote werkgever uh, is ingekrompen of, of is weggevallen. Je ligt in een stedelijker gebied. Heb je dan ook andersoortige problemen? Nou, het is niet helemaal geheel waar. Want wij hebben vroeger heel veel grote havens gehad. Wild of Feyenoord. die werkgelegenheid is allemaal weggegaan. Uh, en omdat die werkgelegenheid er toen was... hebben we heel veel sociale woningbouw. En dat hebben we nu nog steeds. En dat is op zich niet erg. Maar daarom heb je ook veel mensen met een lager inkomen. En daarom zien we ook die problemen in de stad. soortgelijk met de andere gemeenten die we net gehoord hebben. Dus u draait het eigenlijk om. U zegt dat we veel sociale woningbouw hebben, trekt het veel arme mensen? Bedoelt ja, dat? dat is zeker waar. Uh, Rotterdam uh, sloopt momenteel behoorlijk wat wijken. En daar staan ook uh, sociale woningbouw... en wat uh, uh, woningen van een lager uh, segment... En die mensen gaan in een omgeving kijken waar goedkoop gewoond kan worden. En dat is in dit geval Schiedam. Wij hebben heel veel sociale woningbouw. Ja. Maar Rotterdam voert daar ook actief beleid op. He? Ja, dat, dat is gemeente waar. Gemeenten met minimuminkomen en dergelijke. Dus met andere woorden, ze jagen eigenlijk hun armste inwoners. of een deel van hun armere inwoners. Weg, mag ik het zo zeggen? Ze dus zou je het kunnen zeggen. Maar die mensen moeten ook kunnen wonen. En die gaan in de regio kijken. En Schiedam is dan een gemeente met veel aanbod. En die mensen komen naar Schiedam. Maar die kunnen ook weer binnen een paar jaar naar een andere gemeente gaan. Als het weer goedkoper is in een andere gemeente. Is dat ook echt beleid van gemeentes? Om... om uh... Arme inwoners zeg maar op te jagen naar andere gemeentes waar het goedkoper wonen is. Of de hmm. wonen duurder. Dat herken te maken. ik niet hoor. Nee, dat, nee, dat, ik, dat herken ik is ik ook ja. niet. Nee, Pieter Kos, u wil even wat zeggen hierover, over die sociale woningbouw? Nee, ja, het beeld wat ik wel herken is dat Den Helder heeft natuurlijk ook een grote voorraad sociale woningbouw. Maar tegelijkertijd ook gelukkig goede afspraken met de regio over hoe we dat uh, met elkaar verdelen. En uh, ons wordt ook in samenspraak met de regio de kans geboden om in Den Helder toch een wat luxer segment te bouwen. We hebben Um, um, daar ook de, inmiddels de inwoners weer voor. Den Helder heeft de weg omhoog sinds de decentralisatie is wel echt gevonden. En er is zeker geen sprake van uh, opjagen door de regio. Uh, het is juist sprake van goede afspraken op dat gebied. Oké. Okay. Anna spreek ik nog even terug naar u. In, in hoeverre um, heeft, heeft de gemeente Schiedam de taak om die armoede op te lossen? We hebben het over het opjagen gehad. Maar je, je hebt natuurlijk die mensen wonen in je gemeente. Um, wat is de, de taak van de gemeente? Als de mensen wonen in onze gemeente, dan hebben we daar gewoon beleid voor. En dan kunnen die mensen daar aanspraak op maken. Maar wat wij ook belangrijk vinden, en dat hoor ik net ook... dat we ook moeten bouwen voor die andere mensen. En wij hebben een, uh, een opgave om uh, woningen te bouwen. Dat zijn 5300 woningen. En dat moet ook in het midden- en het hogere segment. Want dus je ziet nu vaak dat heel veel mensen met een gezin... of een iets wat hoger inkomen vertrekken uit Schiedam... omdat ze gewoon geen woning kunnen vinden in hun uh, prijsklasse. En daar willen wij ook wat aan doen. Oké. Okay. Jolande Klaas van de SP in heerlijk. Ik wil even naar... U. Um, hoe ziet u de rol van de gemeente in armoedebestrijdingen? In Schiedam zoeken ze het ook vooral in hoogwaardigere uh, woonruimtes... zodat je meer diversiteit ook krijgt in, uh, in je inwoners. Uh, wat ziet u als de rol van de gemeente als het gaat om armoedebestrijding? Maar nou, de gemeente kan daar een hele grote rol in spelen. Wij doen er een hele alles aan om de voorzieningen uh, voor de mensen die een hulpvraag hebben echt op peil te houden. Uh, moet er moeten voldoende betaalbare woningen zijn. Uh, de zorg uh, moet op een goed peil zijn, uh, zijn en blijven. Want we hebben heel veel mensen met een hulpvraag in, in onze stad. Um, en verder doen we nog heel veel uh, uh, aan het ondergebruik van voorzieningen. We maken daar mensen actief attent op. U bedoelt met als, ondergebruik van voorzieningen dan ja, die als als er zijn, maar mensen weten het niet of ja, ze maken precies. er geen gebruik van. Ja. ja, daar wijzen we mensen actief op dat ze daar uh, gebruik van uh, kunnen maken. Om wat voor voorzieningen gaat het bijvoorbeeld? Die mensen um, die er zijn, maar nou, het niet weten. Ja, tegemoetkomingen en bepaalde kosten. Collectieve ziektekostenverzekering die dan iets goedkoper uitvalt. En zo zijn er nog een aantal kwijtschelding van de belastingen... Um, voor mensen met lagere inkomens. Onder andere uh, extra geld voor mensen met uh, kinderen... In, of alleenstaande uh, ouders met kinderen... Want dus moeten soort als... kleine dingen die toch wel voor mensen die in die situatie zitten... een groot verschil kunnen maken. En dan moet u als gemeente echt actief de mensen op wijzen? Dat doen we in ieder geval wel, ja. ja. Wij zeggen niet van, nou mooi dat die mensen daar geen gebruik van willen maken. En we gaan dat geld ergens anders voor gebruiken. Dat doen we niet. Pieter Kos in Den Helder. U bent daar wethouder inmiddels. Of u bent daar al wethouder, sociaal domein. Um, u noemde net de decentralisatie even kort. Dat betekent dat gemeenten steeds meer taken van het Rijk hebben overgenomen. Ja. Um, bent u daar eigenlijk blij mee, als je zoveel arme inwoners hebt... dat je ook nog met die decentralisatie zoveel meer verantwoordelijkheden krijgt als gemeente? Ja, zeker. En laat ik vooropstellen, wij hebben vooral heel veel leuke inwoners... Um, die ook uh, gewoon hard werken... En... Ja, je ziet, de uitgangspositie was slecht... maar juist door die decentralisaties kunnen wij dingen combineren. En ik, ken, ik herken het verhaal uit Heerlen... maar dat zijn over het algemeen de regelingen... waardoor je eigenlijk um, um, ellende een beetje tempert... terwijl wat je wil is een weg omhoog bieden. En dat kunnen we sinds de decentralisaties doen. Door bijvoorbeeld um, budgetten in te zetten... om mensen met dat beetje economische wind in de rug wat we nu hebben... ook echt aan goede opleidingen te helpen... met daarna een baangarantie, met wijkleercent waar we het aantal uren huishoudelijke hulp kunnen uitbreiden... door mensen vanuit een uitkering naar een baan te begeleiden... die vervolgens achter de voordeur bij mensen thuis te laten komen... en op die manier ook eenzaamheid te bestrijden. Op die manier kun je slimme combinaties maken. Dat konden wij eerder niet, toen werd het geld door het Rijk... gewoon een beetje uitgestrooid over je gemeente... en had je er geen invloed op. En ik merk daar echt verschil. En dan nog is het een gigantische uitdaging... dat het Rijk het budget ieder jaar verlaagt. Maar de systematiek is goed. En daar moeten we echt komende jaar mee doorgaan. Ja, ja nou, die uitdaging, u noemt het een uitdaging... Hè, dat het budget steeds wordt verlaagd. Het is een flinke bezuiniging uh, geweest. Um, is dat, kan het nog wel uit... Nou, dat, dat wordt dit jaar uh, voor het eerst spannend. Afgelopen twee jaar uh, kon het uit. Uh, maar we zien toenemend gebruik, ook door ons eigen uh, beleid. Wat mevrouw wat Heerle ook zegt. Dat moet ook. Mensen die dat nodig hebben, die moeten dat ook kunnen uh, claimen... waar ze recht op hebben. Um, en, en zo langzamerhand komt dat omslagpunt. Maar ik ben ervan overtuigd dat we door meer mensen te helpen... uit die uitkering te komen, door meer in preventie te mogen investeren... eindelijk door slimmer dingen te combineren... dat we binnen dat budget komen. jaar uit kunnen. En het is ook uitermate onverstandig om te zeggen... Eh, we gaan er als gemeente nog eens vanuit andere treinen geld bij doen... Want dan ben je eigenlijk gewoon je eigen gemeente aan het uithollen op termijn. En mevrouw Klaasens in Heerlen... Um, daar is, die heeft ook, Heerlen heeft ook, natuurlijk ook met deze bezuinigingen te maken gehad. Niettemin wordt er in Heerlen veel geld besteed aan zorg en armoedebestrijding. Um, hoe heeft Heerlen die bezuinigingen op die, uh, op die voorzieningen opgevangen... Ja, dat is een kwestie van moedige keuzes maken. Uh, wij kiezen ervoor in heren om de marktwerking uit de zorg te halen. Zo hebben we, hebben we bijvoorbeeld in Hoensbroek een coöperatie opgericht, opgericht stand-by heet die, waarin zorginstanties uh, uh, samenwerken om de mensen de zorg uh, te kunnen geven uh, die ze nodig hebben. Ook in de jeugdzorg gaan we dat doen en dat scheelt toch ook weer een heleboel geld. En zo proberen we door slim, uh, slimme oplossingen te vinden... creatieve oplossingen te vinden, uh, toch uh, daar geld te besparen... zonder dat uh, dat ten koste gaat van de mensen die de zorg nodig hebben. Marktwerking uit de zorg halen. Uh, ja. Uh, Onno Spek van de VVD in Schiedam, uh. dat vindt u vast een hele goede keuze. Ik denk dat je moet kiezen voor de beste zorg. En dat kan uh, ook met marktpartijen. En dat doen we ook in Schiedam. En dat werkt goed. En uh, even... Teruggaan ook op de decentralisaties Wat ook heel belangrijk is, en dat zien we ook in Schiedam... is dat je de hulpverlening uh, daar laat plaatsvinden waar de mensen wonen. In de wijken zelf. En uh, wat een heel groot probleem is met armoede en armoedebestrijding... is dat mensen ervoor schamen. Mensen komen niet en gaan, vragen niet om hulp. En als je dat in de wijk wel kan aanbieden... wij hebben een wijkondersteuningteam... daar zitten dan specialisten, ervaringsdeskundigen... als je het daar in die wijk kan aanbieden, houdt de drempel al weg. Ja, dat doen we in Heerlen inderdaad ook. Zoveel mogelijk in de wijken waar de mensen wonen die een zorgvraag hebben, proberen daar uh, de mensen te helpen en een oplossing te vinden voor. Maar dat moet het toch niet eindigen? Nee, natuurlijk niet. Dat is, dat is het begin is, van de oplossing. Het is goed om het daar te organiseren. Ja, kost, hoor. Ja. Uh, maar ik, ik, ik hoor constant toch dat we vooral bezig zijn... met het organiseren en het structureren van zorg. Terwijl wat ik merk is dat um, in Den Helder op dit moment... de uitstroompercentages uit de bijstand... echt iedere maand weer met procenten omhoog schieten... omdat je allerlei samenwerkingsverbanden kunt opstarten... Ja. waarmee mensen al die regelingen niet meer nodig hebben... maar gewoon aan het dat werk goed. komen. Ik mensen denk dat dat uiteindelijk wijken. de allerbeste ja. manier is. Dat klopt, mensen aan het werk helpen is inderdaad de andere kant van het verhaal. Als mensen een eigen inkomen hebben, doen ze geen beroep meer op allerlei ondervoorzieningen. Dan kunnen ze hun eigen broek ophouden. Maar dat is gewoon soms heel moeilijk, omdat mensen vaak langer in een, uh, al in een uitkeringssituatie zitten. Grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En dan moet je echt gaan denken aan maatwerk, om die mensen weer naar de arbeidsmarkt toe te leiden. En dat vergt tijd. Dat gaat meestal niet van vandaag op morgen. En je moet dan inderdaad ook afspraken maken met werkgevers in de regio. Van hebben jullie uh, uh, werkervaringstrajecten uh, waar wij mensen kunnen plaatsen. En, enzovoort, enzovoort. Dus uh, dat werkt allemaal samen om te zorgen... dat je de problemen in je stad kunt aanpakken. En als Spek ja. bij de VVD in Schiedam. Hoe lukt het daar om mensen naar werk te krijgen? Als je zegt, nou uiteindelijk is dat toch de beste manier... om mensen uit de armoede te krijgen? Dat is ook het doel. Uh, werk, uh, dan genereer je inkomen, structuur in je leven... en sociale contacten, dat moet het uitgangspunt zijn. En wij werken in uh, Schiedam ook samen met omliggende gemeenten Vla uh, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam... en we samen sociale diensten. Dus dat gaat eigenlijk aan zich wel goed. Oké. Okay. Nog één uh, slotvraag aan jullie alle drie. Is het uh, met, met alle, alle gedoe... Uh, parkeerproblemen, hondenpoep, fietsbaden, uh, fietspaden, nee. afscheidingsproblematiek... is het leuk om gemeentebestuurder te zijn? Uh, ik vraag het eerst aan een nou, aspect. Ja, absoluut. Ik, okay. ik kan het iedereen aanraden. <laughs> Jolande Klaasens in Heerlen ook leuk. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Als je samen met mensen in hun buurt dingen in hun buurt kunt veranderen... en dat je mensen daardoor laat zien van uh, als je samen in actie komt... Dan, dan kun je iets veranderen. Ja, dat is gewoon het leukste dat je als uh, raadslid uh, kunt doen. En Pieter Kos in Den Helder, heeft er nog vertrouwen in? Ja, het is echt fantastisch. Ik heb jaren in het bedrijfsleven gewerkt... maar nog nooit het gevoel gehad dat ik zo'n verschil kon maken als dat ik nu doe. Hartelijk dank. Alle drie. Anno Spek, lijsttrekker van de VVD in Schiedam... Pieter Kos, lijsttrekker Stadspartij Den Helder... en Jolande Klaasens, de nummer drie van de SP in Heerden. De Screep van Radiohead. En de gitarist van deze Britse groep, Johnny Greenwood... is een van de kanshebbers voor een Oscar voor de beste filmmuziek. En aan de telefoon heb ik muziekjournalist Gijsbert Kamer van de Volkskrant. Goedenavond. Goedenavond. De Gijsbert, hij maakte de muziek bij de film Phantom Threat met Daniel ja. Day-Lewis. Hoe, hoe zou je die muziek omschrijven? Uh, heel mooi. Uh, ja, Mooie qua sfeer. Uh, mooie miniatuurtjes die geschreven zijn in een soort jaren 50 stemming. Uh, met sterke uh, or orkestrale uh, composities. Die weer beïnvloed zijn door de, de orkest die tijd. Bijvoorbeeld van Nelson Riddle die met Sinatra gespeeld heeft. Uh, en, um, ja, en er zit ook nog wat meer jazz-invloeden in. En het is allemaal heel mooi gedaan. Wat ik heel mooi vind, eigenlijk aan alle soundtracks die, uh, die uh, hij gemaakt heeft voor. Uh, Paul Thomas Anderson. Dat, dat, zijn de, dat is eigenlijk dat hij, dat hij hele kleine composities altijd maakt. Uh, veel veel, veel uh, maken, zeg maar, die denken altijd heel breed en heel groot. Alles moet heel erg knallen en, en knetteren en denken in lange composities. Maar hij maakt alles heel kort. Dat zijn bijna, bijna als een popcomponist uh, gaat hij te werk. Dus als het een soort liedjes betreft. Ja, ja, dus niet dat hele bombastische. Nee, nee, nee. Dus heel af en toe moet het natuurlijk wel. Want dat, dat, dat, dat, dat, dat uh, sceners die, die vereisen dat niet helemaal. Maar hij kan het allemaal heel klein houden. Dat vind ik altijd heel mooi bij hem. Ja. Nou, hij, is, hij heeft al eerder veel muziek gemaakt, je zei het al. Is dit ja. een soort carrière die hij naast zijn band heeft? Nou, het lijkt er wel heel erg op. Hij is In 2007 heeft hij de eerste film voor uh, Anderson gemaakt. Uh, um, de, de muziek dan in ieder geval. Derby Be Blood. En uh, dat is een beetje bij toeval ontstaan eigenlijk. Omdat uh, uh, Tom, Paul Thomas Anderson, Anderson die kwam bij bij Radiohead eigenlijk bij hem, omdat hij wilde een stukje film gebruiken wat, wat, wat hij van YouTube gehaald had van Radiohead en daar moest hij toestemming voor hebben. En er was blijkbaar een klik tussen, tussen eigenlijk tussen uh, tussen Johnny Greenwood en tussen hem. En vrij snel was er ineens het verzoek: kun je niet wat filmmuziek voor mij gaan maken? En uh, <laughs> Johnny Greenwood was ook aanvankelijk dood want dat had hij nog nooit gedaan. Maar het bleek dus echt een hele goede, het bleek echt voltreffer, want die, die filmmuziek is, is al meteen ook heel erg. Uh, uh, hij heeft geen prijs gekregen, maar dat, dat had hij eigenlijk wel mogen krijgen van de velen destijds. Uh, dat waren vooral strijkersarrangementen. Want wat Johnny Greenwood zo mooi vond. Dat om te doen buiten Radiohead. Dat is juist met grote orkesten werken. Dat, dat is altijd een groot ding van hem geweest. Grote orkesten en dan toch kleine composities maken. Want ja. korte composities. Want hij, hij houdt niet van, uh, van lange stukken. Dat heeft hij ook vaak. Oké. Okay. En gaat hij hem winnen morgen, die Oscar? Uh, nou, ik, ik denk het wel eigenlijk. Uh, als ik een andere uh, kans hebben. dat zijn toch altijd mensen... Ja, weer Hans Zimmer, uh, weer John Williams voor de zoveelste Star Wars. Ik denk toch niet dat ze daarmee uh, weg kunnen komen. En het is wel heel erg leuk. En hij is er ook morgenavond. Dus het zou wel heel erg leuk zijn als hij hem, uh, als hij hem zou krijgen. En ik, ik denk het wel. Het, het is ook echt, echt hele bijzondere muziek. En de, de jury kan toch nu niet aan hem voorbij gaan. Ook wel is het maar omdat ook Paul Thomas Anderson... altijd zo goed met muziek weet om te gaan in zijn films... Het is ook voor hem dat een eer zijn. We gaan er naar luisteren, naar zijn muziek. Uit de film Phantom Threat. Dankjewel, Gijsbert Kamer. Graag gedaan. Johnny Greenwood, muziek van Johnny Greenwood uit de film Phantom Threat. Het is vijf voor twaalf. Tabarnia gaat morgen de straat op. Ja, u hoort het goed. Tabarnia demonstreert voor onafhankelijkheid. Correspondent Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond, Sheila. Tabarnia, het klinkt als een sprookjesland, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, ik, ik woon er. Dus uh, en, en soms is het een sprookje, maar op dit moment is het een gek huis en daar hoort... Tabarnia ook wel bij. Uh, dat komt van uh, Ta van Tarragona en uh, Bar van, ba van Barcelona. En daar hebben ze samen dan een, een, een soort land van gemaakt, Tabarnia. Dat is zeg maar de, de, de kuststreek waar echt de meeste mensen wonen binnen Catalonië. En uh, de mensen die dat Tabarnia hebben opgericht tussen, tussen en, of hebben bedacht... Uh, die zijn het niet eens met dat onafhankelijkheidsstreven van, uh, van Catalonië... Van de ex-premier Puigdemont de, ex -premier Puch de Mont en anderen. Die zeggen: weet je wat? Dan als Catalonië zich afscheidt, dan gaan wij ons weer van Catalonië afscheiden. En, want wij willen gewoon bij Spanje en, en bij Europa blijven horen. En dat zijn de mensen dan die, die, die morgen de, de straat opgaan in Is het Barcelona. Een onafhankelijkheidsbeweging binnen de onafhankelijkheidsbeweging. Ja. Het is meer een tegenbeweging die eigenlijk al bestond. Er zijn al grote demonstraties geweest... van, van mensen met Spaanse vlaggen, Catalanen... die, in, uh, die niet voor die onafhankelijkheid zijn... Uh, die er ook tegen hebben gestemd. En, en uh, dit, dit is een beetje ontstaan... aanleiding van de laatste verkiezingen op, op 21 december. Uh, toen wonnen wel heel nipt de, de, de onafhankelijkheidspartijen. Maar juist in, in deze twee provincies... zeg maar, zijn verschillende streken aan de kust. Meest bevolkt. zijn zijn... 7,5 miljoen inwoners van de, de 7,5 miljoen die Catalonië heeft. Juist daar uh, wonnen de, de, de partijen die tegen, uh, tegen de onafhankelijkheid zijn. Dus zei, ja, daar moeten we iets mee doen. Het is een beetje eigenlijk de, de stad tegen het platteland. Een beetje nog, nog geaccentueerder dan, dan in Nederland de randstad en de provincie. En de provincie op het platteland is, is iedereen echt Catalaan... en voor die onafhankelijkheid en, en uh, rond de, de metropool Barcelona valt dat allemaal wel mee. Dus dit zijn de cosmopolieten. En hoe groot is deze beweging? Dat moeten we morgen even afwachten. De eerdere demonstraties brachten wel honderdduizenden mensen op de, op de been. Uh, maar iedereen is ook een beetje moe aan het worden. Er is nog steeds geen nieuwe premier. Uh, er wordt steeds weer gedebatteerd wie gaat het nu worden. Um, dus het is een beetje afwachten wat we morgen. Het zou, er morgen... Er zouden 20.000 mensen op straat kunnen komen, maar ook 200.000. Het is wel in zoverre een grote beweging... Dat, dat heel veel mensen duidelijk willen laten merken... van die Catalanen hebben altijd wel een grote mond gehad... maar wij bestaan ook nog steeds. En ze zeggen, ja, ze stellen zich ook een beetje boven. Ze zeggen inderdaad, wij zijn multicultureler. Wij, wij spreken de twee talen vloeiend. zijn niet met één taal bezig. Wij zijn cosmopoliter. Wij, wij komen uit de, uit de grote stad. En dat willen ze morgen laten horen. De demonstratie was eigenlijk vorige week gepland. We gaan het zien morgen. congres in Barcelona. We gaan het zien. Dankjewel.